Dooral Megens met het NOS-journaal. In Hongkong wordt de wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt... voorlopig niet ingevoerd. Op een persconferentie zei regeringsleider Carrie Lam... dat ze nog steeds achter de wet staat... maar dat de inhoud niet goed is uitgelegd. Ze wil eerst beter gaan luisteren naar op- en aanmerkingen. Het is nog niet duidelijk wanneer het parlement van Hongkong... de wet verder zal bespreken. Woensdag kwamen tot felle confrontaties bij het parlement van de stad. Demonstranten zeggen dat door de uitleveringswet China zijn greep op Hongkong vergroot. Het zou vooral een middel zijn om oppositieleiders aan te pakken. Zoals al werd verwacht scharen de leden van vakbond CNV zich definitief achter het pensioenakkoord. Bijna 80% van de leden stemden voor de nieuwe pensioenafspraak en het bestuur volgt die uitslag. Werknemers, werkgevers en het kabinet werden het vorige week eens over waar het naartoe moet met de pensioenen. Maar voor een definitief groen licht wilden de bonden eerst nog de leden plegen. TNV is de eerste die met uitsluitsel komt. De FNV volgt later vandaag. De Belastingdienst heeft een onderzoek naar het eigen handelen... in de kinderopvangtoeslagaffaire ernstig gefrustreerd... melden Trouw en RTL Nieuws. Belastingambtenaren die betrokken waren bij het stopzetten van de toeslag... blijken sleutelposities te hebben gehad in het onderzoek. Ook zouden ze stukken hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer. Toen 300 ouders kwamen in geldproblemen... toen een gastouderbureau in Eindhoven werd verdacht van fraude. Daardoor kregen die ouders geen toeslag meer. Achteraf bleek van fraude geen sprake, maar de toeslag werd niet hervat. Bij routinecontrole in de haven van Antwerpen... heeft de Belgische douane 3000 kilogram cocaïne onderschept. De drugs waren bedoeld voor Nederland, mogelijk voor iemand in de regio Den Haag. Er is nog niemand aangehouden.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 Bij Toebak leeft. Nou, ja, niet, niet helemaal mee eens dat het elke keer hetzelfde is. Vandaag is het toch wel anders. Vandaag is 24 uur Zandvoort. Alle activiteiten die je spelen. En we noemen even een aantal activiteiten die spelen. Vanaf 11 uur start het Circus. In dit Circus is het een high score toernooi En dan kan iedereen meedoen. Het is op het gashuisplein. Het begint dus om, uh, om 11 uur. Kan je dus meedoen aan een toernooi? Leuk. Wat is er nog meer? Ja, Je moet kiezen. Het zijn erg moeilijk. Ja? Een unieke rondleiding krijgen door de Protestantse Kerk. De ingang is op het Kerkplein. Ja, en vanaf 11 uur. Het is uh, bijna, uh, hoe heet het, uh, origineel? Uh, tot half 1. Uh, kunt u een uh, spannend moordspel spelen bij Centerparks in het, uh, Center bij Center in het uh, uh, Strandhotel uh, op de Tromstraat 2? Oké. Okay. Nou, uh, dit is ook wel leuk. Op 11 uur kan je je eigen fiets meenemen naar het circuitpark Zandvoort. En daar kan je dus bij de ingang uh, bij de burgemeester van kan zeg met maar de, de baan op en dan kan je rijden. Ja, en om 12 uur kunt u een kaas- en wijnproeverij doen bij Kaashuis Tromp, daar de we het Grote Krocht, nummer 3. Ja, daar hadden we ja. het net over met ja, Julia. Precies. Ja, en ook om 12 uur begint uh, de jeugdworkshop uh, kunstmaken bij het Zandvoort uh, Museum. Kun je gewoon uh, ja, kunnen, een leuke kunstwerk maken? Superleuk. En houdt u van fietsen? Ik blijf bij de fietsen met, uh, met vrienden of familie. Dan kun je om 12 uur bij. Oh, dat is ook weer op het circuitpark. Kan je daar om uh, um 6 uur. Uh... Meedoen. Huh? Meedoen. Ja, hallo, ik heb geen zin in 6 uur hoor. 24 uur, 20 uur helemaal, al helemaal niet. Echt 6 24 uur fietsen? Ja, dat is het idee. Dat nou, is het, het idee. Dat is Dat is ook ja, Oké, okay. nou, ik, ik weet het niet, maar ik dat denk ja. dat ik al vaak. Goed, dat waren de activiteiten, nou, hebben ze allemaal genoemd. Nou, je hebt nog iets bij uh, Ayuma Peach. Oh, de laatste. Zeker iets voor de, voor de radio natuurlijk. Ja. Want uh, om 12 uur begint de workshop Vinyl over natuurlijk over natuurlijke platen natuurlijk. <laughs> platen in de kleur groen van de natuur. Ik weet het ook niet. Ja, het... Maar het gaat over platen. Dus dan gaan ze het hebben gewoon over uh, hoe dat werkt met pick-up. Want sommige ja. mensen die nu net geboren zijn, die weten begon niet wat de pick-up is. Dat is wel leuk. Dit is op Boulevard Barnaar nummer 24. Oké. Okay. Oh, dit is met een langspelplaat. Ja, ja, met een Ja, Sorry, ik sta dat niet helemaal op te letten. Dat ja. krijg het ook altijd weer Goed. Zet uh, 50 gedeelte van dit uh, event hier bij ZFM. Uh, ja, het derde uur van Tupac Leeft. Ja, dit is heel raar. Dit is raar, hè? I heard it coming. And every thunder I wonder how. The sky is falling. And every morning I say these times won't change me now. No, these times won't change me now. Change me now. I cut the corner. Change me now All these times won't change me now Change me now Waves. Ik dacht dat het een Nederlands beentje was, maar goed, het lijkt anders op elkaar altijd. Soms vergeet ik het ook alweer. Goed, het is uh, het derde gedeelte en eigenlijk... Verleden. Wat gebeurde er door de jaren ik heen? We hebben nog een stukje staan van geschiedenis. Ja, toch? Of uh, ja, heb, ik, heb ik iemand toevallig aan de telefoon hangen? Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, als het goed is wel. Ja, Jij? ik heb iemand aan de telefoon. Uh, we, we hebben een verbinding. Is dat is het Sandra? Uh, yes, dit yes, is Sandra. Yes, hey. nou. Boothuis van de KNRM. Uh, en sta je naast zo'n uh, hele indrukwekkende redder? Nou, nog niet, want die zijn nog onderweg. We zijn net uh, op de boot zelf geweest. En uh, ik, het had zo leuk geweest als ik jullie daar even had kunnen bellen. Met, uh, ik heb mijn leven eigenlijk in de waard gehaald dus op die boot, want die gaat knoeihard ja? om jullie te bellen. Maar helaas geen contact, maar het was een fantastische ervaring. Ging je op de je boot over de boulevard of ging je echt in het water? Hij ging echt in het water. Wauw. Oké. Okay. En, en heb het, je uh, dan helemaal ja, voorin gezeten? Mijn leven niet in de waagschaal. Hè. Dat is allemaal... Uh, <laughs> om ziek op we werden met het uh, uh, reddingsvoertuig, dus de, de vrachtwagen, werden we naar het strand gebracht. En uh, daar mochten we overstappen op de boot. Met dat rupsvoertuig. En die wordt dan uh, ja, door die uh, machinist van het rupsvoertuig het water ingeduwd. En daarna neemt de schipper het over. En dan gaat echt... Uh, nou, alle power gaat erin. Yeah. En uh, wat mij verplicht... Op een gegeven moment dacht ik, wat zijn we nou rondjes aan het draaien? Maar we waren echt donuts aan het maken, alle Max Verstappen. Oké. Okay. Ja. Dus het was uh, het, ja, een geweldige ervaring. En het, uh, vandaag is het dus uh, niet alleen voor donateurs. Normaal mogen alleen maar donateurs mee uh, als we een open dag hebben. Maar vanwege deze KNRM Experience uh, worden er nu nog twee. Uh, uh, nee, ja, ik wou zeggen vluchten. Nee. <laughs> zo voelt het bijna, zo hard gaat die boot. Uh, maar ze, ze varen nog twee keer uit. En je had je wel van tevoren moeten aanmelden. Ja. En uh, in deze eerste flight uh, waren er vijf geïnteresseerden. Uh, en dat waren ook aspirantleden van de KNRM die eigenlijk interesse hadden om uh, ja, wat te gaan betekenen hier voor deze nou ja, hele indrukwekkende vrijwilligersorganisatie. Uh, kan je, je nog aanmelden of is het helemaal vol voor de rest van de dag? Ik, uh, ik, ik ga even Gilles Kok. Gilles Kok is penningmeester. Die ga ik nu even naast me vragen. is ook van de krant, uh, toch? Vragen. Is ook van de krant. Oh, ik moet hem even uh, hebben. Gilles, dus ik kom straks even langs. Ja, maar veel verder. Ja? Maar is er nog Gilles... ruimte? Is er nog ruimte vandaag voor op de bouw? Kunnen mensen zich nog aanmelden? Uh, goedemorgen. Nee, dat gaat helaas niet lukken. Uh, we hebben twee rondes. De eerste ronde is net terug en de tweede ronde is volgeboekt. Oké, okay, maar het is nog uh, wel de moeite waard om naar het strand te komen en toch om even te kijken? Het, het is zeker de moeite waard om naar het strand te komen en om, om dit schip in actie te zien. Want dat is al een, een genot voor het oog uh, aan zich. Oké. Okay. Nou, en ben je zelf dat nog een beetje uh, uh, zeeziek geworden op die boot? Want Heb je gespuugd? ja? Ik ben... ja. Ik, niemand op de boot heeft gespuugd en dat is echt wonderbaarlijk. En ik, ik, ik bleef lachen, want het was pure adrenaline, zo hard gaat dat ding. Dat, dat, dat, ik ben met een hele grote glimlach van die boot afgekomen. Lichtelijk zout, dat, als ik even mijn tong op mijn lippen haal, dan uh, is het zeewater. Maar uh, het, het, het was de moeite meer dan waard. Nou, leuk om te horen. En wat, wat is je volgende stop waar je nu heen gaat? Uh, ik denk heel even terug langs de studio en daarna naar de spots. Want uh, dat is heel grappig, wij zijn er net met de boot langs gekomen. Daar zijn ze aan uh, het patrol surfen. En ze lagen al in het water, dus ik ga eens even kijken wat ik, uh, ik daar aantref. Oké, okay. nou ik. Uh... Oh, ik het net hier wel in het overste nek gegaan. Goed, maakt niet uit. Ja. Uh, hey, bedankt Sorry, voor je aandacht. We spreken je straks weer. Ik werd een beetje zeeziek alleen al bij het idee dat. Uh... Ja. Oké, okay, doen we eerst even geschiedenis of zullen we even... Eerst muziek. Ja, ja eerst laten we eerst muziek. gewoon een lekker plaatje ja, ja. ja, kijk, ik heb nog een hele play, playlist hier klaarstaan. Sorry. Um, ja, sorry, ik had een beetje... En rond, de Jolande keuze nog steeds. Niet de Jolande keuze, die heb ja. ik onder knop. Laat ik het ook even doen. We. Welke Want, is het? Johnny Holiday zou vandaag jarig zijn geweest. Hij is overleden in 2007, toen was hij 67 volgens mij. Hij is niet oud geworden. Hij is niet zo oud geworden, nee. nee. Hij was echt een beetje de Belgische rock'n'roll held. le mes amis, mes parents, avaient gardé mon cœur d'enfant.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 Pour moi la vie va commencer Et je peux voir descendre la nuit Sans avoir peur d'être surpris Tandis qu'on voit comme un troupeau Passe les ombres des chevaux Pour moi la vie va commencer Et sous le ciel Omdat hij vandaag jarig zou zijn geweest, uh, Johnny Holiday, de Belgische Elvis Presley. Sorry, soms, ja, sorry, hebben we hele wilde muziek in het radioprogramma. Dat moet soms, omdat we dan, uh, ja, het moeten vormgeven waar het in godsnaam over gaat. We hebben nog meer geschiedenis natuurlijk. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Precies, het is 1956. En het is tijdens een kerstfeest gebeurd bij parochie in... Uh... In, in Engeland gebeurde daar was een bandje dat heette The Quarterly Man. En die was daar een optreden. Daar was John Lennon bij. En John Lennon werd voorgesteld door, met een, via een vriend aan uh, Paul McCartney. En uh, Paul McCartney, ja. kom daar kijk. Leuk. Ja, Beiden zijn, waren dus... De de heel onbekende was, mensen, toch? Ja, het zijn redelijk onbekende 16 en 17 jaar oud waren ze. Er zijn dan wat onduidelijkheid of het nou in 1957 was of in 1956. Uiteindelijk in het begin heette ze nog The Quarterly Man. En The Quarterly Man denk je altijd van... Ja, de Beatles... Hoe klinkt het dan? Want dat is echt uh, heel lang geleden. De Cordwheel Man. Dit is John Lennon, hè? Die doen, doet dan. Buddy Hallina, Daar was je echt een grote fan van. Daar is het ook een beetje op geschoeid. De muziek die ze maakte in het begin. De skiffle muziek die ze maakte op concerten. Op schoolfeesten waar ze op traden. Later is het de Zilver Beatles gaan heten. En uiteindelijk werd het gewoon de Beatles. En toen kwam Piet Best erbij. Stuart Sutcliffe. En uiteindelijk werd het de Beatles. Zoals we ze later kenden natuurlijk. Goed, dat begon al met de Quarterly Man. En als je grappig. de Quarterly Man Google. Kom je nog steeds de band tegen. Want ze bestaan nog steeds. Ze zijn in 2007 bij elkaar gekomen. Dat was net zoveel jaar geleden. En toen hebben ze een tweede single opgenomen. Want ze hebben namelijk ooit... In 1957 de eerste single opgenomen. Dus dat is wel weer grappig. Goed, dat was John en John die elkaar ontmoeten in 56. Ja, en in 1844 wordt er een octrooi afgegeven. En dat voor gevulkaniseerd rubber. Nu denk je, waar gaat het over? Het octrooi werd afgegeven aan Charles Goodyear. Ja, Goodyear van de banden. Want uh, het rubber wordt gebruikt voor autobanden. En zorgt er dus voor dat uh, banden onder andere tegen UV-licht kunnen. En uh, dat we eigenlijk de autobanden zoals we nu hebben het zwart dat, dat uh, ja, geeft ook die kleur. En voorheen waren altijd de autobanden uh, wit. En dat je zie je toch ook niet voorstellen. Nee, dus Dat ziet die fietsbanden vroeger. Hè? Ja, die waren ook uh, wit. Ja, en uh, ja. dat rubber zorgt, er, uh, zorgt ervoor dat uh, ja, dat blijft heel slecht tegen de zon. Uh, kan heel slecht tegen de zon. Waardoor je dus uh, ja, eigenlijk vrij snel je banden moet uh, vervangen. Ah, ja. Droog. Dus, uh, uit, dus dan ja, het ja. wordt korrelig of zo, hè, geloof ik. Ja, klopt. Maar ja. het is wel mooi, want je zou denken, het weer wel, het zonlicht wit. Ja, maar ja. Uh, ja, het moet vooral tegen de UV-straling kunnen. Dus ja, als, Max Verstappen, als deze uitvinding nooit was gedaan, dan had Max Verstappen niet zo hard rondjes kunnen rijden. Nee, dat Kun je wel vergeten. Nou, uh, als laatste nog ja, even een nog stukje ook, uh, geschiedenis. Uh, Henry Ocean Flipper, dat is een, een Amerikaanse soldaat. Die is afgestudeerd uh, in West Point in 19, of 1877. Maar het was heel opmerkelijk. Hij was uh, voormalig slaaf. En hij was de eerste Afro-Amerikaan, de eerste zwarte Amerikaan die in Westport afstudeerde. En hij werd geboren in slavernij in Thomasville, Georgia, als oud van vijf broers. En uh, nou ja, hij, uh, hij is toch ook nog heel oud geworden evengoed, want hij is pas in 1940 gestorven. Maar hij had een vermogende slavenhandelaar, waar hij eigenlijk van was. En ik denk dat hij waarschijnlijk wel gezorgd heeft dat hij daar terecht kon. Oké. Okay. Maar dat, dat, dat staat er allemaal niet meer bij. Maar nee. ik vind het wel interessant. Nou, een stukje geschiedenis is straks nog een paar verjaardag die we voor je klaar hebben staan. Eerst maar even de... De Metronomics en Lately. Hier bij Toepakleefd. De zaterdagmorgen. Leij van het El beach hotel. Vlakbij het strand. Als je goed luistert hoor je de zeemeeuwen. En is er ook een activiteit dat je de zeemeeuwen kan schieten? Dat lijkt ook een hele mooie activiteit. En daar heb ik niks over gelezen. Dat lijkt me echt zo heerlijk. Eigen raap op de daken? Ja. I've been waiting around.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 Is love, yeah, that is love, and it's hard to do. It's a job for two. Grappig effect. Goed. Niet of het de bandje niet helemaal goed loopt. Je moet je fase verschuiving. Hoe ver technisch uh, te worden. Bijna half elf hier. De Toepak leeft. Dat is raar. Normaal zit het maar tot tien uur. Ja, een uurtje langer. En straks om elf uur begint Goeie Zandvoort. Hier ook vandaan allerlei verslaggevingen van, en er zijn allerlei activiteiten, en we hebben nog een paar verjaardagen staan trouwens, ik denk dat het is wel leuk is om een paar verjaardagen te noemen ja. Vandaag zou je jaren zijn geweest, ik heb het over Wieland Jenkins Wieland? Dat is toch een Nederlandse zanger? Wieland, nee dit is de origineel waar de naam vandaan komt ook hij heeft zich vernoemd naar uh, Willem uh, Jenkins. Hij leefde van 1937 tot 2005. 20, Hij is een Amerikaanse countryzanger. Hij heeft echt uh, heel veel betekend voor de, uh, de countrymuziek. En uh, ik was een grote fan van. Dat wist ik eigenlijk niet. Want ik wist niet, ik wist niet dat ik een fan bent, uh, was. Ik zet hem alsnog op je bucketlist en vink hem af. Ik denk bij mezelf, hier ben ik een grote fan van. Want als je goed luistert... Zijn jullie ook volgens mij een goede fan geweest, dit? We kennen het. Kijken we naar Marcus. Ja. Het, ik, het komt me wel bekend voor. Ja. Maar kennen is groot. Woord. Hij deed de titelsong voor Dukes of Herschert en dat was ook de ah. vertelstem, dus we hebben altijd naar deze Jenkins zitten luisteren. Oké. Okay. Dus dat is wel grappig, hè? Ja goed. Uh, vond het rijkste country in western zanger uit Amerika. Is hij hier jouw favoriete zanger ook, Wilco? Nee. Dag, ja. Alleen verteller. Ja. Vind ik hem leuk. <laughs> hij is van 1946 en hij heet Demis Roussos. Oh die? Weet je nog? Oh, die, hij is of ik daar een fan in van ben. 2015. Maar ja. die was toch wel heel bekend. Die was zeker heel bekend. Ja. ja. Ja. ja, en wie vandaag ook jarig is, is uh, Helen Hunt. Ze is een Amerikaanse actrice, uh, onder andere bekend van The Session en Soul Surfer. En uh, ja, die. Vier is ja, Nou, is ik jarig. heb als laatste nog een weetje Hugo Borst wordt vandaag 57. is een Nederlandse sportjournalist. Hij heeft zich ontzettend eh, bezig gehouden met de oudere zorg natuurlijk. Zijn moeder had, uh, heeft dementie. Uh, door ze dementeren heeft hij dan ook een boek over haar geschreven. En toen kwamen we er toch wel achter dat, dat het niet helemaal goed ging in de verzorgingstehuizen. Dat er te veel regels waren. Dat er eigenlijk gewoon weinig tijd was om echt de handen aan bed te hebben voor deze mensen. Hij heeft een brief geschreven samen met uh, Karin uh, Kemmers, denk ik dat ik het uitspreek. En uh, de, naar uh, staatssecretaris uh, Martin van Rijn. En toen is het Aandacht gebracht. Nu is er wat meer geld voor vrijgekomen. De man is goed bezig. Zeker. Ja, zeker Eén laatste zeker. nog dan? Ja, ik heb één laatste, want die wil kunnen we niet onthouden. Safira Hollander is jarig. alias Vera de Vries. Echt ze, waar? Ah, ja, ah, ja. ja yes, Ze yes. werd wereldberoemd door ja. haar boek The Happy Hooker met uh, My Own Story uit 1971. Moet je nagaan. Maar ja, ze is natuurlijk nu ook 76 jaar geworden. Zo'n leeftijd, hè? Dat is zeker een. De foto die erbij zit is wel leuk van haar, maar uh, zo ziet ze er echt niet meer uit. Nee. En ze heeft ook jarenlang, 35 ja? jaar lang, een adviesrubriek uh, advies, gehad over seksuele problemen in het tijdschrift Penthouse en het uh, genaamd Call Me Madam. Nou, dus inderdaad, uh, daar kan je ook weer een boek uh, over uh, schrijven. Dat heeft ze vast ook wel gedaan. Je zegt met de wilde versie van uh, Madonna over nee, ook weer uh, vraag het Mona. Madonna in bed? Oh ja, nee, ja, ja. Vraag het. Uh, ja. Goed. Nou, we hebben straks met nog meer uh, beter zwaardige geeftjes. Even te kijken. Want, uh, die hebben ook gehad voor die kleis. Kijk welke lijst ik nog niet gebruik. Zalf papiertjes, ik druk het allemaal kwijt. Weer. Goed, straks even contact met Sandra te plaatsen bij de spot. On a soul trip, illegal I'd like to stay for a while. To just look at the sky. Seems like a different way. Like me, it's wake, I'm breathing in and out, inhaling now, I'm puzzling, a puzzle piece, I tend to figure them out, but they're jumping around, seems like a different Het. Ik heb uh, pas altijd nog gezien in het uh, podium Victoria in Alkmaar. Ze zit bij mij om de hoek en uh, vriend van mij die wit af en toe wat kaarten. kaart. En ik bel hey, zin om mee te gaan? Tuurlijk, stap nu fiets, ik kom die kant op. Yes. Uitz hadden hits met supplies. En uh, ja, het is eigenlijk uh, wat vroeger dan normaal. Maar we kunnen nu wel wat Zandvoorts berichten doen, volgens mij. Dat, ja, dat, uh, ja, wist toen, je wat het 24 wat? uur van Zandvoort nu was? Oh. Zandvoorts berichten 24 uur van Zandvoort? Wat houdt het in dan? Ja? Nou, dat gaan we zo direct nog doen. Oké, okay, dat doen we straks allemaal. Ja. Goed, vertel. Ja, er is het genootschap Oud-Zandvoort heeft een verzoek gekregen van het museum Kamp Amersfoort. Die willen een fotowand maken met foto's om de gevangenen die daar in de Tweede Wereldoorlog geïnterneerd zijn geweest een gezicht te geven. Want tijdens die periode zaten meer dan 35.000 Nederlandse gevangenen in dat kamp, in Kamp Amersfoort. Waaronder ook een aantal Zandvoorters. En het uh, genootschap heeft al foto's en informatie opgestuurd van Wim Gerterbach, Piet Paap, ik woon in die straat. En IJsbrand de Jong. Zij waren de illegale drukkers van de verzetskrant het parool. Maar ze zijn op zoek naar meer standwoorders die in het kamp hebben gezeten. In ieder geval naar familie. Die dan misschien kunnen zorgen dat er nog foto's of dat soort dingen zijn. Bruikbare informatie kunt u sturen naar volkertbloemen. Of deponeren in zijn brievenbus op Korsgeloornstraat 75. Waarbij zijn er heel veel mooie verhalen in de stad over de oorlog. Hè? Ja, ja, ja. Het is zelf gemengd hier geweest brein, in de oorlog. Ja. met, uh, met Duitsers, de Duitsers en NSB. Oh, dat is een heel moeilijk ja, een ik onderwerp. ik heb ook gehoord over sabotage en zo met de trein. Dat, dat ja, Oké. Okay. Goed 8000 uh, toeschouwers bij de Red Bull Loop. Afgelopen zaterdag was dat op circuit Zandvoort uh, en uh, Zuid-Afrikaanse kitesurfer Ross Dillen heeft daar. Met zijn kite op de golven. Was nu heb ik je wie Portzhand antwoord. gezien? Ik kwam in was de, de zee. zee. Wat zeg je? Nou? Moet je daar nou? Was je op zo'n skateboard dan of zo ja. met zijn kite? Zou kan, ook, kan, ja, kan ook. Hè? Kan ook. Kan ook. Maar goed, het was uh, stormachtig, windkracht of zo, geloof ik. Het was uh, behoorlijk. Ja. Je dus, je nee, Wees te kijken. Nee, ik ben er niet geweest. Nee, ik moest naar school, dus helaas. Nee, wat, ja, Dat was jullie ja, opdracht. Nou goed, wat zijn er nog meer te melden? Is nog meer? Het is een kwelling voor MS-patiënt Rob om over het fietspad te rijden met zijn rolstoel. Hij vraagt al vier jaar om verbetering... en een egaler fietspad bij de gemeente Zandvoort. Maar het gewenste effect blijft toch een beetje uit. En daarom roept hij toch op ja, mensen. Ja, steun hem. Hij... Hoe weet het? Ja, hij heeft natuurlijk door MS. Uh, uh, ja, is hij slechte been? Uh, kan, is hij rolstoel gebonden? Ja, je schudt de hele tijd. He? Dat ja, is een kar, dat doet heel veel. Ja, je moet je voorstellen, je rijdt dan met dat ding over een niet-egaal uh, uh, fietspad. Het nee. is niet alleen niet fijn, maar inderdaad, het doet ook gewoon pijn. Ik kan me voorstellen. En uh, ja, het zeker uh, de, de tegels die uh, verkeerd liggen en dergelijke. Het is echt een kwelling. Dus ja, gemeente Sandvoort, uh, bij deze, uh, alsjeblieft doe er wat aan. Ja, nou ja, goed. Het is, nou, het is nog wel een opdracht om alles hobbelvrij te krijgen hoor. Dat het is, is zeker, makkelijk gezegd uh, nog gedaan. De actie voor de erzicht zieke Paulien krijgt uh, massaal steun. Paulien uh, Jongmans heeft wel ooit een operatie ondergaan. Namelijk een, uh, iets, iets met de maag volgens mij. Een uh, maagbond. In ieder geval ze wilde flink wat uh, kilo's kwijtraken. Daar heeft ze een operatie voor gehad. En toen is dat... ...iets fout gegaan, waardoor ze een, iets met de hersenen een infectie heeft gehad. En daardoor heeft ze nu uh, flink last van de hersenen, die, klok, die werken niet helemaal meer. Uiteindelijk was ze een beetje opgegeven tot ze gegeven iets zag in Amerika. Dat kostte wel wat geld, 15.000 euro om zo'n behandeling te ondergaan. En toen dacht ik mezelf, ik ga een actie opzetten. Vrienden hebben een actie opgezet, een crowdfunding site. Bij elkaar is nu 6700 euro opgehaald. En daar gaan vrienden nog een... Uh, een kraam is een gehuurd in de haltestraat om spullen te verkopen die ze dan weer gekregen hebben van winkeliers daar ter plekken. Een grote loterij is er, kunnen ze een, uh, een WIP-behandeling weggeven. En uh, nou goed, het, het, het, het zit eraan te komen. Ik bedoel, zijn halverwege. Ja, je hoort het steeds vaker dat mensen uh, op die manier hun uh, ja, toch wat experimentelere uh, medicatie uh, ja. krijgen... Ja, het, is toch, het is een risico, maar ja, als je heel erg... Als je niks uh, anders hebt. Als je niks anders hebt, echt dan uh, kansloos. Dan ja. denk, heb je zoiets van, ja, gewoon proberen. En als mensen dan zo vrij zijn om het... Uh... Ja, ja, ja, zeker als winkelier daar een meewerkt is het natuurlijk wel echt een uh, mooi, uh, mooi gebaar in deze tijd. Ja. Uh. Ik wil nog een klein dingetje vertellen over vandaag. Ja? Eh, want het is een hele klus geweest. Hè? Maar voor vandaag is eigenlijk een beetje ontstaan door uh, Suzanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel. Ja? Die heeft al jaren met het idee rondgelopen om een Zandvoortse versie van Vrienden uh, van Amsterdam Live te organiseren. En daardoor kreeg ze in haar enthousiasme ook Brigitte van eig van het Wapen van Zandvoort en Marcel Boucher... ...van Lunchroom Rabbo aan haar zijde. En uh, ze hebben dus inderdaad echt een hele mooie iets gemaakt. En vanmiddag begint dan dus uh, het grote feest op het plein. En het wordt dus om uh, half ja, om, om, van 12 tot half 1 is de opening... ...door de wethouder en door diverse koren. En dan krijg je dus echt een heel uh, gedeelte met artiesten... ...die dus allemaal plaatselijk zijn. En uh, ik vind het wel heel leuk en uh, knap gedaan. En ik denk dat daarna, door dit was... ...dat dan daarnaast de, de 24 uur kwam en het rooie erbij kwam... En of ik weet ook niet, of Roy van Buren heeft echt heel veel gedaan om dit ook te organiseren. Ja, Klopt? Dus echt chapeau, Roy. Dankjewel. En want hier zitten wij hier op de Frans en we hebben een extra uur, dus dat vinden we ook wel heel erg leuk. Ik ga Roy aanklampen om te zeggen mag dat elke week? Precies iedere week. Elke week welke film. We zouden toch van 9 tot 12 kunnen. En dan goede morgen na de middag. Goed, ik spreek zo van dingen uit hoor. Shake up this place. This, babe Jungle McRoy. Ik zeg, we doen de popronde in Alkmaar. Ze speelde in Rabel. Ra de ingang dus de, de, de kroeg naast uh, de vest. Ja, daar lijkt het een beetje op. En hij uh, stond op het podium. En achter hem stond R Rabel. En toen dacht ik van, is zijn naam Rabel? Nee, dat heet hij niet. Maar zo is hij van mij wel benoemd. Uh, Jungle McRoy. En uh, zijn laatste plaat, dames en heren. Het is wat, wat funkier. Het is echt wat anders dan je gewend bent. Uh, Step into the border. Dat was zijn grote hit. Oh ja, nou zie ik heel veel mensen zeggen... Oh ja, dat wist ik kapot toch wel. Goed, ja, goed we hebben nog steeds een aantal uh, rare berichten ja, voor u klaar. Ja, ik een leuk berichtje. Ja? Dat is heel grappig. Want de politie in Duitsland had afgelopen weekend... een zoekactie in gang gezet. Nadat een... Uh... Nadat een uh, verzorgingshuis de vermissing van twee oudere mannen had gemeld. De senioren zijn na een lange zoektocht gevonden op het metalfestival. wakker open air. Dat is wel heel grappig. En de woordvoerder die meldde dus ook echt van uh, die mannen hebben echt genoten van een uitstapje. En ze werden echt s'nachts uh, rond drie uur gevonden. Ze waren enigszins versuft ja, door al die metal natuurlijk. En gedesoriënteerd. Maar ja, ze gingen liever niet terug naar het verzorgingshuis. En de politieagenten hebben een escorter geregeld. Leeftijden werden niet bekendgemaakt. Maar ja, het had zomaar gekund dat ze nu vanmiddag nu komen naar, uh, naar het programma van Vrienden van Zandvoort Live. Hè? Ja, tuurlijk. Zitten er ook. Uh, ja, Echt de uh, huis in de duinen stroomt leef. Volgend leef. feestje. Volgend feestje. Ja, dan moeten allemaal bij zijn. allemaal naar het plein. Um, ja, ik zit te kijken naar Marcus. Vandaag in de krant te lezen. De uitbreiding van uh, vaderverlof. Vinden heel veel mensen betuttelend. Uh, ik zie toch, jij bent nog niet vader. Hoe oh, ben jij ja, eigenlijk? Toevallig uh, is, had ik er, zat ik er vanochtend ook een stuk over te lezen. Ik yeah? ben uh, 28. Oké. Okay, ja, De uh, leeftijd ja, is begint nu wel, uh, 34. Begint, ja, het Top, begint wel die tic, kant tic, op tic, te tic, gaan. Ja. Ja? Nou ja. Uh, maar ik... Ik denk dat het inderdaad wel een lastig punt is. Want het, het, uh, ja, dat de vrouw zeg maar, uh, met verlof gaat, is nog wel redelijk normaal. Ja. Maar het, het vaderschapsverlof is toch iets wat, uh, een regeling die wel bestaat, maar uh, die weinig wordt aangesproken. Nou ja, nou, ik denk dat de mannen geen zin hebben in die luiers. <laughs> nou, ik. Ik, ik denk dat het niet met zin te maken heeft. Maar ik denk dat het voornamelijk te maken heeft dat ze zoiets hebben van ja, maar kan ik dat wel maken? En uh, ja. naar, mijn, naar mijn werkgever. En, uh, ja, het kost wel wat. Het kost wel een paar centen natuurlijk. Het ja, kost wel duur. zoals ze dat even mogen noemen in Het kost, kost wel een beetje duur. kost wel duur. Nee, in 2019 is de regeling veranderd. En kunnen ouders dus meer vadersvloap-verlof opnemen. Heel veel vaders zitten daar niet op te wachten. Die hebben zoiets van, nee, laat mij maar gewoon werken. En uh, Henny Huisman, die heeft ook vaak... Uh, die heeft wel iets erover te zeggen. Hij zegt van, ik, ik vind het betutteling. Uh, vooral uh, toen mijn kinderen werden geboren, bleef ik gewoon aan het werk. Om het geld te verdienen. En mijn... Uh, uh, en mijn vrouw zorgde voor de, mijn kinderen. En dat, uh, dat is helemaal goed afgelopen. Ik heb verder helemaal geen problemen met mijn maar kinderen. Heb, heb je niet het gevoel dat je te weinig band hebt opgebouwd met je kinderen? Uh, nou, ik, ik ben redelijk veel thuis hoor, moet ik zeggen. Dus ja, ik heb het ja, wel anders waar. aangepakt. Maar Henny uh, heeft er verder geen problemen mee. Die is toch eentje van het oude stempel ook natuurlijk. Hè. Het grappige, wel is bij het bericht in de Telegraaf vandaag te lezen. Er staat een foto. En dan denk je, wat is je aan het doen? Hij is de was aan het ophangen. Goed, als het goed is heb ik Sandra aan de telefoon. Want ik hoor, ik hoor iemand praten. Heb ik daar? Ja, nee, je hoort uh, lekker Dit is ze muziek. Ja, vertel. Dus ik, uh, Sandra zit bij de spot, daar ben ik aangekomen. Gezellig. En ik zit hier tegenover Nancy. Nancy is eigenaar dat is van de spot. En uh, ja, ik ga Nancy vragen wat hier vandaag in het kader van Ontdek Zandvoort die 24 uur plaatsvindt. Nancy, kan je dat uitleggen? Wij doen vandaag de Down Patrol. En dat is voor service een heel bekend uh, begrip. Want dan ga je al voor je werk, s ochtends vroeg, als de zon net opkomt. Uh, Ga je surfen en daarna dan voel je heel lekker en dan kan je aan het werk. Dus dat wilden we ook doen vandaag. Vroeg surfen zoals de echte surfers met mensen die het al nooit ervaren hebben. De soms opkomst was er niet echt, want het was natuurlijk een beetje regen. Maar we hadden wel een volle bank bikkels die gewoon opkwamen dagen met alle lekkere water in water. En die zitten nu een deel nog de buiten. Dus... En het uh, is niet surfen, want ik, ik kom uit de tijd van windsurfen. Maar dit is echt het golfsurfen. Ja klopt. Zonder zeiltje, dus alleen met een plank. Ja, dat is mega populair de laatste tijd in, uh, in Zandvoort, de laatste jaren want het Zandvoortse kust. En wij doen er ook fanatiek aan mee en de mensen konden dat nu uh, op het echte tijdstip uh, uh, ervaren. Uh, organiseren jullie ook nog andere surfevenementen? Uh, kites is bijvoorbeeld ook heel hip, doen jullie dat ook hier? En hoeveel wil je er horen? Ja, ja. <laughs> nou ja, ik denk dat de meeste mensen afgelopen zaterdag uh, wel toeschouwers zijn geweest in de Red Bull Loop. Uh, daar doen wij de productie van. Dus dat was nog wel een aardig evenement waar 10.000 mensen. Maar we doen ook de Nederlandse kampioenschappen surfen, Nederlandse kampioenschappen subwave. We doen kinderkampen waar uh, 600 kinderen komen. We hebben iedere zondag surflet voor Kids. We doen mega veel aan surf, sub, kite. Dus wil je daar iets mee? Welkom. Nou, je hoort het, de, de, de spot, de place to be voor Surfen Nederland. En staan er een uh, beetje golven eigenlijk? Ik uh, kijk even, ja hoor, er staan wat golven. En de, nou ja, volgens mij hebben wij die net met een reddingsboot gecreëerd. Oh, nee, grapje. Uh, nee, er staan golven. Ik weet niet hoe ervaren de groep is die in het water. Is. Nee, niet ervaren natuurlijk als ze als meedoen. Nee, je kan echt gewoon van... Uh, beginner, je hoeft nog nooit... Je moet wel kunnen zwemmen. Je moet wel je zwemdiploma hebben. En dat is eigenlijk de basis om te leren golfsurfen. Is er nog een minimum leeftijd? Nou, we hebben een mini-surf Dit is van 4 tot 7. Dus is super schattig. En dat is ook echt je eerste waterervaring in zee... in een veiligheid. Voor de camps moet je vanaf 7 zijn. En vanaf daar uh, tot dat uh, je niet meer kan lopen. Nee. Ho ho hoeveel? Uh, want dit is de tweede groep die nu in het water ligt. Komt een, is de laatste groep? Is de laatste groep? Uh, wat, wat is jouw is de succes voor jou nu al de 24 uur van Zandvoort? Nou, wij vinden het sowieso een waanzinnig leuk uh, initiatief... hoe uh, Zandvoort Marketing en Zandvoort weer in het uh, goede daglicht zet. Of het nou om uh, muziek gaat, reddingsbrigade, surfen, eten... alle facetten die Zandvoort te bieden heeft. Ja, en dat ondersteunen we graag. Dus ik denk dat we het alleen maar moeten uitbouwen. En uh, mijn laatste vraag. Verwacht je dat Red Bull, het Red bull evenement van vorige week... gaat dat volgend jaar ook hier plaatsvinden? Nou, ik doe het er best hoor. Kijk, wij doen de productie, dus we hebben daar hele grote uh, inspraak in. Uh, we hebben de afspraken met de Red Bull om dat volgend jaar weer te doen. Dus uh, ik denk dat we dat weer naar Zandvoort halen. Dan is het alleen hopen dat het weer zo knijterhard gaat waaien. Oh ja, kijk, ja, daar zijn we natuurlijk wel van afhankelijk. Ja. Uh, dus allemaal goede berichten. Niet alleen de Grand Prix halen we dus naar Zandvoort met de Red Bull auto van Max. Maar dus ook Red Bull uh, Surf. Dus de Megaloop, natuurlijk de Megaloop. Ik zal het niet meer vergeten. Uh, dus, uh, nee, tot zover. Ik hoop straks nog iemand te spreken die uh, uit het water komt. Want ik zie mensen met, uh, met planken lopen. Maar dit, uh, dit was het voor zover. Okay. Of hebben jullie nog vragen vanuit de studio? Nee, het is allemaal een duidelijk verhaal. Is, is het een beetje druk? Hoeveel man ligt er ongeveer in het water? Uh, even kijken. Uh, nou, ik denk toch zo gauw een mannetje of acht. Ja, nou, dat is nog wel redelijk... Uh, in, inclusief één instructeur. Dus dat... Uh, als, als okay. ik het even zo van een afstandje bekijk. Hebben ze toch nog wel een beetje de ruimte om uh, lekker een uh, goede golf te pakken. Dat is mooi. Oh, ik, ik, ik heb hier een, een groepje dames aan tafel. Dus ik uh, zal ik straks nog even inbellen. Ja, dat is goed. Over een kort verslagje. Ja. ja, dat is goed. wel leuk. leuk. Jullie Jullie je van mij? mij. Even kijken wat, uh, wat, wat ze allemaal daar hebben beleefd. Tussen wij Sander even van de spot daar te plikken. Oh, oh, kunnen ik... die meeuwen even ja. aan de kant gaan? Ja. Goed, ja, dat is de activiteit die we nog missen hier in Zandvoort. En dat is natuurlijk gewoon schieten. Dat is natuurlijk onze uh, favoriete bezigheid. Johan, About Time. About yes. Time. Teken. Johan, ik ga ik nou nog een A&P opnemen, een lang speelplaat. En uiteindelijk kondig die aan en toen kwam hij uit. Het was iedereen laaiend enthousiast. Johan, it's about freaky time. Ja, wat lekker hoor. Wat lekker zeg. Lekker sfeer hier. Nou zeg, wat verdorie zeg. Het ja. is toch mooi weer ja. geworden zeg. Ja, zo, wat, nou zo. Ach nee, bijzonder gekheid. Het is gewoon, gewoon droog hier, de zand komt deze kant op. Het is 24 uur zandvoort met alle activiteiten... Eh, 32, 33 activiteiten. Af en toe pikken we ja, er eentje uit. Je kan 6 uur of je kan 24 uur op het circuit fietsen. Door van ik vind het te lang. Ik vind het echt dat te is lang. Dat is echt te lang. Okay. tien nou, minuten leuk ben ik. Ik nog een keer door de thuis om te fietsen. Dat lijkt me wel weer grappig. Ik kan er wel ja. over denken om zo direct even een rondje te doen. Ja, ja daar heb ik heel veel de heen. Maar ik denk oh, niet dus dat je is... zomaar mee kan doen ofwel. Nee, moet je, ja, je aanmelden. Volgens mij volgens mij. Ja, ik kan er zo heen ja, rijden. Burgemeester uh, Huppelo ingang. Die, die baan is groot. En moet je wel eerst daarheen fietsen dan dat hele rondje. Dat is wel veel. Ja, daarom wil ik rondjes fietsen. Echt de jeugd van tegenwoordig. Is het ook helemaal gericht Marino? Dat je bij de jeugd moet. Nee, ja, maar misschien als ik een fiets kan huren, dan, dan denk. Over na. Ja, nee, nee, ik uh, wel even lenen hoor, dan blijf ik hier even wachten. Ik, uh, ik ga En dan neem je het ondertussen op, dat rondje, weet je wel, met je telefoon. Dat is misschien best leuk. Ja, doe je even een vlog. Oh. Ja, even ga je een vlog. Even een vloggie. Ja. ja, even ja. een. Ja. Nou, over een, uh, een vloggie gesproken. Uh, Oké. Okay. Okay. Zaterdag 24 uur Zandvoort. En dit betekent dat iedereen hier de deuren open gaat gooien voor jou. Dus kom langs voor een rondleiding in het dorp, of ga hertenspotten in de tuinen, of ga naar het circuit. Er is van alles te doen. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Vind je het leuk? Nee. <laughs> Zo, okay. goedemorgen. We hebben er zin in. Is er nog over Kijk Dat is Sandra toch? Die stem. Ja, toch? Uh, nee, dat is iemand anders. Een andere mooie hard. dame. Nee, kijk even naar het videoclipje. Als je op uh, uh, 24h, uh, Google, kom je op de site. En daar zie je dit filmpje van deze mevrouw staan. En uh, die doet uh, ja, Tai bakken geloof ik. En er ging ook even... Uh, ne, ne ja, betai. En uh, uiteindelijk ging ze ook nog even surfen. Ja, ja, leuk. leuke actie. Ja, de, de, nou ja, het is niet voor een Af, zeggen ze soms. Nou ja, in, uh, in China ja? is er een archeologische fonds gevonden in, uh, op de grens van China en Tajikistan. En het bewijst dat Chinezen 25, 100 jaar geleden al wiet rookten. Het is tot nu toe het oudste bewijs van cannabisgebruik. Uh, ja, Mark zegt echt van, nou, is veel langer, maar dat was gewone de tabak, denk ik. Maar de fonds ja. werd bekendgemaakt door Chinese, Duitse en Australische archeologen. En ze ontdekten en bestuurden wietrestjes die ze aantroffen in een soort rookpotten op een begraafplaats hoog in het panin oh, Vet, man. Ja, toch? Yeah. Ja, de Indianen ja. rookten natuurlijk ook al. Uh, ja, we gewoon het tabak, maar geen wiet. Nee, maar ook wiet. Ja? Dat, ja. Maar ja, het ja. Werd, dus, uh, waarschijnlijk werd het gerookt bij begrafenisrieten. Dat is wel fijn inderdaad. Als je begrafenis hebt en dat je dan gaat roken, dan denk je, oh, oh, ze zijn ook in hoge spieren, 12. man. Echt. is helemaal te gek, man. Echt te uh, vet. Ja, en ik denk niet dat ze, dat ze wiet gaan uh, vervoeren. Maar Uber is wel van plan om uh, maaltijden te gaan bezorgen. En hoe willen ze dat gaan doen? Ja, op dit moment doen ze dat uh, met Uber iets, vooral uh, met de fiets. Maar ze willen ook uh, drones gaan inzetten. Uh, in eerste instantie gaan ze in uh, San Diego uh, uh, gaan ze, uh, beginnen met het project. Yeah. Uh, het idee is in eerste instantie om vanaf het restaurant naar een speciale landingsplaats uh, toe te vliegen en daar pakken de couriers dan op om, uh, om verder te rijden. Op dit moment moeten de couriers eerst nog naar het restaurant en dan ja, dat neemt natuurlijk een hoop tijd en uh, op deze manier kunnen ze dus de, um, de maaltijden gewoon daarheen brengen en dan kan de uh, chauffeur meteen uh, uh, ja, die kant op. Dus dat uh, ja, is een leuk uh, project. Ja, ja, ze het is, proberen uh, veel met uh, Uber ja, het is een Uber project. Ja, een Uber project. plak er het naam Ubertje op en dat komt allemaal goed, natuurlijk. Straks hebben we nog veel meer tot met Elfie Dobak leeft. Ja, een uurtje lang en genieten van straks weer van Zandvoort naar 11 uur. hier vanuit het Beach Hotel in Zandvoort. With a sentimental heart Afraid of what would happen before you would start And you don't need the baggage And you don't need the stuff And you don't need nobody to fill your empty cup Lose. What's keeping you from doing what you always wanna do? De Cooks, we ook naar een albumtrack van David Bowie. En Be Who You Are. Dus dat is zo'n dooddoener. Tegenwoordig is dat niet meer zo van... Gewoon jezelf je, zijn. Gewoon jezelf zijn. Ik, ik, ze moeten maar respecteren dat ik ben. Gas, eens even lekker op, joh. Probeer eens gewoon eens even in de groep aan te passen In plaats van je eigen platform elke keer... Uh, hè? Oh, sorry, de, ik de, zal robot. me aanpassen. Ja. Ik, ja, dus, ja, ik spreek jou aan natuurlijk. Jij bent nog de jeugd ja, terug, ja. hier onder ons. Wij zijn star. Ja. ja. Nou. Maar wie niet de star is en die jong is, dat is Julia. Hé, hey. oh ja, ja. als het goed is hebben we jullie aan de telefoon. Oh. Nee, we hebben even geen ja. verbinding. Komt straks ja. alweer ja. de verbinding. Al jammer. Nou, ja, jammer. Zeker jammer. Ja. Ik zit nog even te kijken wat er nog in Zandvoort alive was. Vorige week oh, ja. bij Baks was dat. En Mango's uh, Bar was dat vroeger, geloof ik. Nou, het was een topfeest. Het was mooi weer. Geslacht de lijn op. DJ Romundo had het samengesteld. Draaide zelf trouwens niet. Maar uh, ja, het was bijzonder. Het was heel mooi weer. Ik dacht ervoor, stormde er nog gigantisch. En uh, s middag was het rammetje vol. Het was barbecue. Supergroot scherm, maar ook nog de Formule 1 kon worden gekeken van Max en, Stapp, en Later ook nog voetbal. Iets met een bal, wat je met voeten tegenaan kan trappen. Ja, ja. Dat Tegenwoordig is helemaal vrouwen jouw ding, hè, voetbal. Sorry? Het blijft altijd jouw ding, hè, voetbal. Voetbal, dat vind ik zo mooi. Ja, dat is een mooie sport. Ik hou er ook echt super van. Ja, ik vind het altijd bewonderingswaarde Gisteren bij Jeroen Pauw, dat is dus 11 en 12, voor de mensen die uh, al eerder naar bed gaan... En daar zitten dan twee blonde dames, mooie dames. En die houden drie kwartieren hun mond. En het laatste stukje gaat dan over voetbal. En dan hebben ze van alles te vertellen. Dan denk ik van, doe even mee ja. met de rest. Maar goed, dat uh, is dan te moeilijk denk ja, ik of Julia zo. Ik Julia aan de telefoon. Ja, oh kijk. Dan gaan we eens even kijken wie we daar hebben. Julia? Ja. Ja, Hoor je ja. mij? Ja, ik hoor je. Je bent er. Waar bent u? Ja. In uh, Tromp. Oké, okay, bij de In kaas. De... Ja, bij de kaas, ja. Oké. Okay. Bij de kaashok of bij Tromp? Bij de Tromp, sorry. sorry. Bij de Tromp, ja. Ja, oké. Okay. Okay. En hoe ruikt het daar? Hoe ruikt het Nou ja, daar? nu is het rustig, maar het was net lekker druk hier. Oké. Okay. Is het afgelopen, nee toch? Nog niet. Oké. Okay. En uh, zijn er veel mensen die naar de cursus komen of de workshop? Hoe mag je het noemen? Ja, uitleg, workshop, van alles eigenlijk, ja. Nou, er waren net heel veel kinderen die aan het luisteren waren naar de verhalen die er verteld werden. Ja. En wordt het helemaal uitgelegd ja. hoe de kaas gemaakt wordt? Ja, en dan zien wat voor kaas ze hadden en, uh, hey, ja. Heb je ze ook geproefd? Heb je stukjes geproefd? Dat is natuurlijk belangrijk. Ja, ja, ja, ja tuurlijk. En wat is die jouw, van, wat, hou je van een hele zoute kaas of een hele schloppen kaas, waar hou je van? Wat is je favoriet? Een beetje jong belegen. Jong belegen, oké. Okay. Ja. En kunnen ze, is er nog een workshopje of was dit de enige? Ja, ik heb hier namelijk een gegaan, die wil graag heen nog even. Nee, ik kijk ja. naar jou, Jolande. Ja. Oh. <laughs> maar is er nog geen, of was dit de enige workshop? Volgens mij is er straks hier nog iets te doen. Oh, en dat is, oh, is al een twaalf uur of zo. Ja, ik zal even kijken. Ja, okay. nou, dat is een goed idee. Om dat even uit te zoeken. Uh, wat is zelfs het meest bijgebleven van deze uh, workshops, uh, lezing... Uh, <totstutters> Nou, dat eigenlijk um, de kaas die ze hier hebben, natuurlijk dat je goed moet opletten hoe je, hoe je hem eigenlijk maakt... en wat eigenlijk de bedoeling is van hoe ze die kaas en uh, hoe ze het allemaal uitgelegd hebben. Maar is dat, zou je, het klinkt alsof je het zelf ook thuis kan maken, kaas. Zo klonk nou, het. Nou, dat denk ik niet. Nee? Oké. Daar gaat een heel groot proces aan, te, uh, aan vooraf, van bijvoorbeeld de hele oude kaas Die moet wel... Als het echt een goede oude kaas is, dan moet die echt wel minimaal 18 maanden gerijpt zijn. Wat is de oudste kaas die ze hebben tooggesteld daar? Uh, f, uh, die is 30 maanden oud, zeg maar. Dus echt okay. een hele oude kaas. Oké, dertig maanden. Dat is uh, flink. Ja, ik, flink uh, dat is het flinke. Ja, oké, okay, ik ben nog nieuwsgierig goed. Zeker dat... lekker. Die valt helemaal uit elkaar van ellende, zeg Nou ja, dat moet ik niet zeggen. natuurlijk is ook van ellende, maar die is gewoon heel, heel droog, heel kruimelig. Ja, heel rimpelig. Ja, heel rimpelig. Ja, ik kijk naar jou nu. Uh, nee, sorry. <laughs> nee, um, nou, bedankt voor je aandeel. Ja. Ja, geen dank. Ja, okay, ik ga zelf nieuws. nog even genieten. Neem nog een stukje kaas, zou ik zeggen. Ja, komt, komt goed. Ja, nou, komt goed. Nou, hebben we nog één bericht? Of, anders nou, gaan we het afsluiten. Ik heb een alweer. nieuwsje dat uh, vandaag in 1954 is de UEFA opgericht. Dat is, uh, de, dat is een Franse uh, oprichting van de, van de voetbal, weet je wel. Dus die zijn inmiddels dus bejaard, de UEFA. Voor de tijd. mogen met pensioen. Nou ja, afwachten het, het, om twee uur horen wij wanneer je met pensioen mag gaan. Dus ja. uh, dat oh, zal, zal op zelf. Ja, even stemmen voor Ja, twee. ja voor want jij bent lid van de FNV. Ja. Dus je hebt nog een uurtje. Oh jee, Nou, doen we nog één mopje muziek, dames en heren, zoals we dat altijd doen, uh, Even kijken hoor, oh sorry, het is live radio. Ik moet echt zo. Ja, ja, het, ja. Is... straks begint Goedemorgen Zandvoort, ook vanaf deze locatie. En als jij nog vijf minuten airtime wil hebben, dan kan je langskomen. Ik zie daar wat twee mensen zitten. Dat lijkt me een goed idee. Er zitten twee mensen op de bank. Die komen straks los en die gaan een verhaal uit doen. Een TED talk, zoals we het bijna noemen. Nou, ik vond het waar genoeg om hier te staan. In het Pizza Hotel. Maak er een mooie dag van. Er zijn allerlei activiteiten. Ik noem het nog even een keer. 33 wel geteld. Een paar afmeldingen, maar de rest gaat allemaal gewoon door. Bijna alles is gratis. Dus pak de fiets. Rijd meteen door naar het circuit. En volgende week gewoon weer uit de studio. Ja. Van 7 tot 10. Ja, dus, uh, klopt. Altijd ja, welkom om te luisteren. Er zijn onderhandelingen tot 11 uur, maar dat uh, afwachten. Goed, bedankt voor uw aandacht.